Mark Visser met het NOS-journaal. De PvdA is verbaasd dat minister Verhagen zijn Israëlische ambtgenoot Lieberman later vandaag officieel ontvangt. Lieberman staat bekend als een ultranationalist die geregeld racistische uitspraken doet over de Palestijnen. PvdA-kamerlid Van Dam wijst erop dat de Dalai Lama eerder dit jaar geen officiële ontvangst kreeg. Volgens Van Dam had het precies andersom gemoeten. Brazilië en Paraguay zijn getroffen door een grote stroomstoring. Een waterkrachtcentrale bij de grens met Paraguay werd automatisch uitgeschakeld, mogelijk als gevolg van noodweer. Onder meer in de miljoenen steden Rio de Janeiro en Sao Paulo was geen elektriciteit meer. Dat leidde tot een chaos in het verkeer. In de Verenigde Staten is sluipschutter John Allen Mohammed geëxecuteerd. Zeven jaar geleden schoot hij in de buurt van de stad Washington en in Virginia en Maryland willekeurig tien mensen dood. Hij deed dat samen met een jongen van 17 die eerder werd veroordeeld tot levenslang. De advocaten van Mohammed hadden aangevoerd dat hij leidt aan een posttraumatisch stresssyndroom dat hij zou hebben opgelopen tijdens de golfoorlog. Op de luchthaven Heathrow in Londen is een piloot van United Airlines gearresteerd omdat hij te veel had gedronken. De Amerikaan stond op het punt om met 124 passagiers naar Chicago te vliegen. De passagiers zijn met een andere vlucht alsnog vertrokken. United Airlines heeft de piloot geschorst. De Vlaming Erwin Mortier krijgt voor zijn roman Godenslaap de ACO-literatuurprijs 2009. Godenslaap gaat over een vrouw van 90 die terugkijkt op de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog. De jury prijst de overweldigende en overrompelende taal van Mortier. Aan de ACO-literatuurprijs is een geldbedrag verbonden van 50.000 euro. En dan het weer. Het is bewolkt en van tijd tot tijd regent het. Vanmiddag breekt naar zuiden de zon door en het wordt dan zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal.